1.3. Onderwijs Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst. Goed onderwijs betekent les krijgen op kwalitatief hoog niveau door de docenten die de kunst van het lesgeven verstaan. Voor GroenLinks is onderwijs meer dan taal en rekenen alleen. Ook educatie over natuur, gezonde voeding en cultuur is belangrijk. Daarnaast vindt GroenLinks het belangrijk dat kinderen leren over diversiteit in de breedste zin van het woord. Er is ook voor kinderen die om wat voor reden dan ook achterblijven. We bestrijden de laaggeletterdheid bij zowel kinderen als volwassenen. GroenLinks vindt een goede samenwerking met de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen belangrijk. Onze actiepunten. 1. iedere jongere zit op school of volgt een leerwerktraject. Bij problemen wordt samen met de jongere en zijn haar ouders gezocht naar een oplossing. 2. De gemeente zet in op goede voor- en vroegschoolse educatie. Dit voorkomt dat kinderen op de basisschool beginnen met een achterstand. 3. Volwassenen krijgen een tweede en betaalbare mogelijkheid om een achterstand in taal weg te werken. 4. Samen met het onderwijs biedt de gemeente passende opvoed- en opgroeiondersteuning aan docenten, het gezin en leerlingen waar deze zorg nodig is. 5. Er komt een plan verduurzaming scholen met daarin subsidies voor duurzaamheids- en ventilatiemaatregelen voor schoolklassen. Dat is goed voor de gezondheid van kinderen en docenten en tevens een impuls voor de lokale economie. 6. In met name de bouw- en installatiebranche is een schreeuw tekort aan geschoold technisch personeel... dat om weet te gaan met verduurzaming van de bouw, zoals isolatiemaatregelen. Samen met het onderwijs, met name het mbo, geeft de gemeente nog meer prioriteit aan het zoeken naar scholings- en bijscholingsmogelijkheden. 7. Iedere school heeft een schooltuin en een groen schoolplein. De realisatie en organisatie van de schooltuinen en groene schoolpleinen... wordt meegenomen in de prestatieafspraken met schoolbestuur, de Bastij en het IVN. 8. De gemeente weegt bij aanbestedingen mee hoeveel stage- en leerwerkplekken opdrachtnemers scheppen. Als grote werkgever biedt de gemeente meer traineeships aan... Ook voor MBO-studenten. 9. Om Nijmegen een bruisende internationale studentenstad te laten blijven, blijft het aantrekkelijk voor studenten zich hier te vestigen na hun afstuderen. Wat hebben we bereikt? Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten neemt af. Het schoolmaatschappelijk werk is behouden dankzij geld van de gemeente. Basisscholen worden gestimuleerd om groene schoolpleinen aan te leggen. Kinderen krijgen voorlichting over gezondheid en risico's van overgewicht. Op scholen is aandacht voor seksuele diversiteit en het tegengaan van pesten. Met werkgevers zijn afspraken gemaakt over leerwerkplekken en stageplaatsen. Samen met ouderaden worden onveilige schoolroutes geïnventariseerd en aangepakt. Ondanks landelijke bezuinigingen wordt in Nijmegen goede en leerzame natuureducatie gegeven.